8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Storing legt treinverkeer rond Amsterdam plat. Belegering van Schutter in Toulouse duurt voort. En bij agressie geen zorg, zegt minister Schippers. Door een seine wisselstoring is het treinverkeer in een groot deel van de Randstad ontregeld. Op geen enkel traject rond Amsterdam en Schiphol kunnen treinen rijden. De NS meldt dat de vertraging nog tot zeker 11 uur zal duren. In onder meer Leiden, Almere en Utrecht hebben treinreizigers er ook last van. Het gaat om een storing in het bedieningssysteem van seinen en wissels. Via de Intercom wordt op het station omgeroepen dat het om een computerstoring zou gaan. De website van de NS is wegens de vele bezoekers overgegaan op een uitgeklede versie. Reizigers kunnen nog wel steeds zien waar de storingen zitten en gebruik maken van de reisplanner. De NS zegt dat mensen hun reis beter kunnen uitstellen. Spoorbeheerder ProRail benadrukt dat als alles is opgelost, het nog 1 tot 2 uur duurt voordat het treinverkeer weer volgens de normale dienstregeling rijdt. De omsingeling van het huis van de Schutter in Toulouse is de tweede dag ingegaan. De 23-jarige Mohamed Mera weigert nog steeds zijn woning uit te komen. Hij wordt verdacht van drie aanslagen met in totaal zeven doden. In een ultieme poging van de politie om hem naar buiten te krijgen... ging aan het begin van de nacht explosieven af. Ook werd er geschoten, maar dat leidde niet tot zijn overgave. De omsingeling begon gisteren rond drie uur nachts. De terreurverdachte beloofde naar buiten te komen, maar dat deed hij niet. Wel verklaarde hij dat hij verantwoordelijk is... voor de drie schietpartijen in de regio van Toulouse. Daarbij heeft hij drie militairen, drie Joodse kinderen en een rabbijn doodgeschoten. Zorgpersoneel moet hulp bij agressieve patiënten kunnen weigeren. Dat vindt minister Schippers van Volksgezondheid. Volgens haar hoeven artsen en verpleegkundigen niet iedereen te helpen. Als je bedreigd wordt, komt er op een gegeven moment een einde aan wat je voor een patiënt kunt doen, zegt ze. Instellingen moeten volgens de minister zelf bepalen waar de grens ligt. Bij die afweging speelt mee hoe ernstig iemand gewond is. Het kabinet maakt zich grote zorgen over agressie in de zorg en heeft samen met werkgevers en werknemers een actieplan opgesteld. Drie statenleden van de PVV-fractie in Noord-Holland gaan mee met Hero Brinkman en verlaten de partij. De twee overige statenleden blijven PVV-leider Wilders steunen. Dat is het resultaat van overleg gisteravond in Haarlem. Hero Brinkman was behalve Tweede Kamerlid ook fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland. Dinsdag verliet hij de partij. Hij was het niet meer eens met de koers van de PVV zoals Wilders die uitstippelde. Brinkman zegt in een reactie ontzettend tevreden te zijn dat drie Noord-Hollandse statenleden de partij ook hebben verlaten. Hij zegt dat ze met z'n vieren doorgaan als één groep. De onrust in het West-Afrikaanse land Mali neemt toe. In de hoofdstad hebben de militairen vanaf het presidentieel paleis bestormd. Ook beschoten ze leden van de presidentiële garde. Zelfs zeggen de militairen dat ze geen staatsgreep plegen. Ze zouden alleen betere wapens eisen in de strijd tegen rebellen in het noorden van het land. Maar het ministerie van Defensie zegt dat er zeker van te zijn dat de militairen de macht willen grijpen. De VN-veiligheidsraad is bezorgd over de onrust en roept alle partijen in Mali op tot kalmte. De Surinaamse coalitie is verdeeld over de voorgestelde amnestiewet voor de decembermoorden. Door die wet zouden alle betrokkenen van de decembermoorden in 1982 vrij uitgaan. Dus ook president Boutersen, die hoofdverdachte is in het strafproces. De indieners willen de initiatiefwet zo snel mogelijk behandelen. Maar de leiders van twee coalitiepartijen hebben tijd gevraagd voor overleg met de achterban. Volgens de indieners moet er een streep worden gezet onder het verleden. En heeft Suriname rust en stabiliteit nodig. In de Amerikaanse staat Mississippi is een tiener veroordeeld tot twee keer levenslang voor een racistische moord. De 19-jarige Daryl Dedman had bekend dat hij vorig jaar een man ombracht, alleen omdat hij zwart was. Met vrienden was hij naar een stad afgereisd om mensen met een andere huidskleur te intimideren. En bij een motel sloegen ze een 49-jarige donkere man in elkaar. Dedman reed met zijn terreinwagen over de man heen en die man stierf ter plekke. De nabestaanden van het slachtoffer hadden de aanklagers gevraagd om niet de doodstraf te eisen, omdat ze daartegen zijn. PSV zit in de finale van het KNVB-bekertoernooi. De Eindhovenaren versloeg Herenveen in Friesland met 3-1. In de finale speelt PSV tegen AZ of Heracles, die twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in Alkmaar. Dan is weer nog droog en zonnig. Het wordt 16 graden in het noorden van het land... en 18 in het midden en zuiden bij een matige oostenwind. Ook morgen veel zon, minder wind en middagtemperaturen tussen 17 en 19 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam verloopt de ochtendspits vandaag veel drukker dan gebruikelijk. Heeft te maken met de seinstoring, want van en naar Amsterdam rijden voorlopig geen treinen. Veel mensen pakken daarom de auto. Bij elkaar nu 160 kilometer file. Wat verder nog opvalt is een aanreding met een vrachtwagen op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen Knopend Buur en Hengelo Noord staat 5 kilometer. De linkerrijschok is daar dicht. Ook de andere kant op geeft dat vertraging. Daar staat ook 5 kilometer file op de A1. Op de A7 hoorn richting Zaandam. Langzaam rijden tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam over 13 kilometer. Dat geldt ook voor de A9 ook maar Amstelveen. Tussen de Knopend Velzen en Badhoevedorp 13 kilometer. Eerder vanochtend hadden we een aanrijding op de A15, gooi ik hem richting Europort. Alle rijstroken zijn weer vrij. Bij Rotterdam-IJsselmonde nog 3 kilometer. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Verrassingen zijn alleen leuk als ze aangenaam zijn. Dit was de V uit het alfabet van Alfabet. Alfabetautolease, verrassend voorspelbaar. Alfabetautolease.nl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 krijg je tot en met zaterdag cadeau bij besteding van 12,50. Kortom, een boek bij een boek tijdens de Boekenweek... waarvan NS ook dit jaar weer de hoofdsponsor is. Het is een prachtboek trouwens. En dat is geen grap. Schat, is er wat? Mm, nee hoor, nee. Is er iets op je werk? Uh, nee, niks aan de hand. Nee. Weet je het zeker? Uh, uh, nee. Hou jij nog van me? Nee hoor. Wat? We snappen dat u het al druk genoeg heeft... en natuurlijk geen twee dingen tegelijk kunt doen. Maar als u inbraakschade hebt in uw auto... kunt u bij Autotaalglas aangifte doen... terwijl wij u eruit repareren. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 pk 118 kW dieselmotor. Denk aan een luxe business edition... vol innovaties onder de 35.000 euro. Denk aan dat alles... En slechts 20% bijtelling. Opel Insignia de beste auto die we ooit gemaakt hebben. Opel vier leben auto's. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Philips gaat een fabriek in Roosendaal... voor een deel sluiten en het werk naar Polen brengen. Terwijl er in Roosendaal winst wordt gemaakt. Hoe het zo of werk uitbesteden naar lage lodenlanden... nog wel verstandig is. En een website met medische informatie voor al uw klachten... is niet per se goed voor de gezondheid. En treinreizigers in de Randstad hebben vanochtend een groot probleem. Door een technische storing in het bedieningssysteem... is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk... van en naar dit station. Ja, grote problemen op het spoor rond Amsterdam. Je hoorde het, door een sein- en stroomstoring rijden er geen treinen. Babette Verstappen van ProRail, opnieuw goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Verstappen, hoe is de situatie op dit moment? Nou, we hebben nog steeds te maken met uh, de technische storing uh, rond Amsterdam. Dat betekent dat er nog steeds geen treinverkeer mogelijk is van en naar Amsterdam. In de richting van Amersfoort, Utrecht, Schiphol en ook het noorden van, uh, in Noord-Holland. Daar hebben reizigers, uh, helaas, kunnen nu daar geen gebruik maken van de trein. En voor de duidelijkheid, voor de mensen die nu pas inschakelen op radio 1, het gaat om een computerstoring ergens in Amsterdam? Het gaat om een. Uh... Die wordt veroorzaakt in de bediening van de zijn en wissels vanuit de verkeersleidingspost. En waardoor we vanmorgen vroeg het treinverkeer daar niet hebben kunnen opstarten. De belangrijkste vraag is, hoe lang gaat dat nog duren? Dat vind ik lastig om nu te zeggen, omdat we de exacte oorzaak nog niet hebben kunnen vinden. En dus ook nog niet kunnen werken aan herstel. Op het moment dat ik dat wel weet, kunnen we ook een harde prognose geven. Vooralsnog gaan we ervan uit. ...dat we in ieder geval de hele ochtend hier last van gaan hebben. Want zelfs als we nu de oorzaak zouden vinden en we snel kunnen herstarten... ...dan merk je toch dat het een aantal uren gaat duren voordat het treinverkeer weer helemaal volgens het spoorboekje gaat rijden. Wat wij wel merken is dat die prognose die eerder uh, gedaan is, iedere keer verschuift. Hoe komt dat? Het was eerst 7 uur, toen 9 uur, toen werd het 11 uur. Nu is het alweer rond het middaguur. Ja, dat is heel lastig inderdaad. Uh, we hopen natuurlijk vanmorgen dat we het probleem snel konden oplossen. Nu blijkt dat dat niet het geval is... We bouwen in ieder geval altijd rekening met twee, drie uur die we altijd nodig hebben na herstel om het treinverkeer weer op te starten. En je ziet nu inderdaad uh, de prognose verschuiven omdat we het probleem nog steeds niet hebben gevonden. Wat natuurlijk enorm vervelend is voor al die reizigers. Hoe, hoe ver verspreiden zich de problemen? Wat uh, merken ze ervan in de rest van het land? Wat ik begrijp is dat het uh, vooral effect heeft in Amsterdam en uh, de ruime omgeving. Tot aan Utrecht, tot aan Nieuw-Vennep, tot aan Amersfoort... Maar dat daar buiten, buiten dat gebied op zich de treinen uh, kunnen rijden volgens plan. Ja, dan maar gratis koffie aanbieden. Hè? Reizigers krijgen inderdaad van NS uh, koffie op de stations en uh, ja, op dit moment adviseert NS ook reizigers om hun reis voorlopig uit te stellen als ze naar Amsterdam moeten of eventueel voor alternatieve vervoer te zorgen. En ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend, zeker in deze ochtendspit. Ja, zeker een andere vervelende bijkomstigheid, ik weet niet of u zich daarover uit kunt laten, is dat wij horen dat taxichauffeurs de tarieven omhoog hebben gegooid richting Schiphol. Want Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, dat is inderdaad een lelijk bericht dat ik ook gehoord heb. Ja, helaas kunnen we daar als spoorsector niet heel veel aan doen. Er zijn beperkte mogelijkheden om met de bus te gaan richting Schiphol. Maar ik ga er even vanuit dat die ook snel vol zullen lopen. En ja, een vervelend bijeffect van de taxis daar op Schiphol. Ja, dat is enorm lastig voor al die reizigers. Goed. Babette Verstappen van ProRail, dank. Gaan we snel naar het Centraal Station in Amsterdam. Mark Robin Visser is daar tussen de reizigers... die wanhopig zoeken naar zo'n dure taxi of zo'n spaarzame bus. Ja, vervoer, vervoer. Hè. Ja, De mensen zijn bereid om hier te settelen voor alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Je zou overigens denken dat het hier op het Centraal Station in Amsterdam zwart zou zien van de mensen. Dat is niet het geval. Het is hier wel druk. Er staan hier natuurlijk veel mensen gelaten naar die lege schermen te kijken. Maar het is hier niet ontzettend chaotisch of uh, zwart uh, van de mensen. Dat komt misschien ook omdat wij vanaf zes uur vanochtend op de radio al melden dat het geen enkele zin heeft om hier naartoe te komen. Er rijdt geen enkele trein. Het station is helemaal leeg, de sporen zijn leeg. En en dat zal voorlopig ook wel even zo blijven. En ja, wat doen de mensen dan? Mensen die bijvoorbeeld naar Schiphol moeten... die gaan met hun koffer naar de taxistandplaats... Uh, waar, het, uh, ja, waar het ook helemaal leeg is. Er is geen taxi. We zijn vrienden de France. Ik spreek het Frans, een Het is la merde. het is heb een groot respect We voor de Groot respect voor Nederland, maar dit is, dit is verschrikkelijk slecht georganiseerd. Maar train. Er is geen trein. Er is geen treinen. Dit Weet je wat er gebeurt? wat er gebeurt? is geen trein, er is Weet je wat er gebeurt? je Apeldoorn. En maximum. Wat did the taxi driver zei? de is not wil he don't want to to to to because eh was not far enough. Ja Apeldoorn, it's very fast. Apeldoorn. Jullie moeten naar Apeldoorn. Deze mensen moeten naar Apeldoorn. Ja. Jullie kunnen naar Apeldoorn. Wat kost dat eigenlijk naar Apeldoorn? De meter. De meter. sir. it's very expensive. Is wel expensive naar Apeldoorn. En France, si on était La SNCF in de charge pour nous Ja, als, als de SNCF niet rijdt dan uh, ja, maar ja. An Holland de s'il vous hè. ja. No, no, so, yeah. no, no. <laughs> die man die begint die staat maar in het Frans tegen mij te praten, terwijl we toch echt een Nederlandse radiozender Apeldoorn. We are in life, bon voor jou. Hoe in live? Yes. Oh, okay. I hope you have enough money. Uh, uh, Apeldoorn. Because <laughs> this is a uh, long drive. Ja, yeah, this is long drive, but is, yeah. well, what's up and we, uh, why uh, the, the national company don't uh, provide for us a bus or something uh, like that? free coffee inside. Ja, ik weet Gratis koffie. Ja, ik weet het, maar ik weet niet in termen van. Weer de Dutch, hè? Ja. Oké, maar. Maar ja, ik hoor net dat mensen naar Schiphol 60 euro moeten betalen. Is dat een normaal uh, tarief? Nee. Dat is toch niet uh, nee. 45. Ja. ja. 45. Maar u gaat deze mensen niet uh, extra uh, beduvelen? Weet ik niet. <laughs> die arme mensen komen helemaal uit Frankrijk. What, what ik denk dat Apeldoorn sowieso is wel een goede rit is voor je. Ja, ongeveer de 150 euro. Dat 150 euro's, 200 euro's. Bon voyage. Zo, deze taxichauffeur is binnen voor vandaag. Ja, de taxichauffeurs <laughs> zijn spekkoper. Ja. Komt er een in grote vaart aanrijden. Time is money. Ja. Goed, die taxi's. Uh... Die verdienen wel dus vandaag, alhoewel dat niet echt sympathiek is, uh, Mark Robin. Er wordt dus ook nee, en, en die bus waar ProRail het nog even over had, nou, is die er wel? Uh, die, die meneer die, die, die stelde natuurlijk goede vraag, waarom worden er geen bussen ingezet? Je zou toch denken dat je een buslijn naar Schiphol zou kunnen opzetten of richting Den Haag. Maar uh, daar is op dit moment uh, geen uh, zicht op hier. Ik heb nog geen bus gezien. En zijn ze allemaal boos of nemen ze allemaal gelaten zo'n gratis kopje koffie? Nou ja, er, staan hier nog, ja, er staan hier heel veel mensen met een kopje koffie in de hand en een krantje erbij. Uh, het ziet er ook naar uit dat het een mooie dag wordt. Dus de mensen staan een beetje buiten. En ja, je kunt, de mensen kunnen geen kant op. Er staan hier op dit moment twee taxis die ook alweer aan het inladen zijn. En er staan tientallen mensen nog op een taxi te wachten. Er komt hier sporadisch een taxi aanrijden. Bijna niet. Je snapt gewoon niet waar die taxis allemaal blijven. Maar ja, als je bedenkt dat ook de andere stations in Amsterdam uh, waarschijnlijk helemaal stil liggen... dan uh, worden daar natuurlijk ook veel taxis gevraagd, kortom... Uh, Zoals ik al eerder zei, de taxichauffeurs zijn op dit moment spekkoper. Mark Robin Visser vanochtend op het centraal station in Amsterdam vanwege de treinstoring. Philips gaat vandaag aan de vakbond uitleggen... waarom ze de TL-lampenfabriek in Roosendaal verplaatsen naar Polen. Hm, hoort u zo meer over. Eerst naar Jolanda van der Velden. Jolanda, is er extra drukte rond Amsterdam? Ja, dat is toch wel duidelijk te merken, Lara. Vooral op de A7 Hoorn-Zaandam. Tussen Afrit Averhoorn en Knopend-Zaandam langsgebreid over 14 kilometer. En de A9 alkmaar Amselveen, tussen Beverwijk en op 15 kilometer. Verder wat nu opvalt. De A1, Apeldoorn duitse grens. Bij Hengelo 6 kilometer, aanrijding de linkerrijschok dicht. Ook de andere kant op staat 6 kilometer. Verder nog een aanrijding op de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maan en Knopend 4 kilometer. Daar is de rechterrijschok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Toulouse rekent de politie nog steeds op vrijwillige overgave... van de vermoedelijke dader van zeven moorden. Mohamed Merah heeft zich nog steeds verschanst in zijn huis. En de politie probeerde hem wel vannacht te intimideren met explosies. Maar daarna werd het stil. Correspondent Ron Linker legt uit waarom de politie voorlopig niet binnenvalt. Het is duidelijk dat ze de verdachte koste wat kost levend in handen willen krijgen. Ze willen dat hij zich overgeeft, zoals hij ook al zelf had aangekondigd. Hij heeft volgens justitie gezegd dat hij niet de ziel heeft van een martelaar. Dat hij niet wil sterven. En dus is de politie bereid om te wachten. President Sarkozy heeft gisteren gezegd dat de vermoedelijke schutter... verantwoording moet gaan afleggen voor justitie voor zijn daden. Hij zei dan dat hij zijn straf niet zou ontlopen. Kortom, ze willen hem berechten. Maar ja, dan moet hij zich wel... Eerst overgeven natuurlijk. Dat zou het handigste zijn. Een alternatief is dat ze proberen hem uh, levend te overmeesteren. Maar dat is een veel hachelijker uh, uh, scenario natuurlijk. Op dit moment is het stil daar in Toulouse. De mensen die hem hebben gekend kunnen eigenlijk nauwelijks bevatten... dat deze Mohammed Merra zou uitgroeien tot een meedogenloze moordenaar. Het begon meer dan een etmaal geleden. Om drie uur s'nachts klonken er plotseling schoten in een woonwijk van Toulouse... 40 schoten in een kwartiertijd. De politie was Mohamed Merah op het spoor gekomen. Zeker drie keer probeerden ze hem te arresteren, maar hij schoot terug. Enkele agenten raakten gewond. Buurtbewoners wisten niet wat hun overkwam. Anderen waren vooral bang dat de terrorist een bom zou laten ontploffen. We hadden echt peur dat hij een bom zou laten ontploffen was in een appartement un peu éloigné du sien. Dus ik niet echt peur balles maar plutôt een bom In de wijk waar Mohammed opgroeide heerste grote verbazing. Zijn voormalige buurtgenoten hadden dit nooit achter hem gezocht. De was plutôt C'est ça le truc, en fait. Choqué. On est plutôt Dit meisje is gechoqueerd. Hij leek altijd zo kalm. Als tiener kwam Mohamed Merah in aanraking met justitie. Hij zat anderhalf jaar in de gevangenis, onder andere vanwege diefstal. Zijn advocaat uit die tijd is stom verbaasd. Effectivement, il ne parlait jamais d'un engagement politique. Il ne donnait pas de l'impression d'être fanatisé. Il aimait la vie, il aimait sortir en boîte. Il était très courtois dans le rapport avec les autres. De jongen had het nooit over politiek. Was niet met religie bezig hield van uitgaan en hij was altijd erg beleefd. Zijn advocaat vermoedt dat hij in de gevangenis is geradicaliseerd. Hij reisde tot twee keer toe naar het grensgebied... tussen Pakistan en Afghanistan. Ebba Kalondo, redacteur van de nieuwszender Frans 24... kreeg Mohammed gisternacht onverwachts aan de telefoon. Heel rustig legde hij uit waarom hij Franse militairen... en Joodse schoolkinderen had vermoord. Hij klonk erg kalm en erg jong. C'était er quelqu'un Très calme, jeune. Très jeune. Il a Al-Qaeda. France. participation France Afghanistan, hostile. Hij zei dat hij was verbonden aan Al-Qaeda, dat hij tegen het burka verbod in Frankrijk was en tegen de Franse militaire deelname in Afghanistan. Tegenover de politieonderhandelaars in Toulouse zei Mohamed Meraat dat hij vanuit Pakistan de opdracht had gekregen om een zelfmoordaanslag te plegen. Dat weigerde hij. Toen moest hij in het algemeen aanslagen plegen, zegt de minister van binnenlandse zaken Claude Gayan. Il lui avait même été proposé de provoquer un attentat suicide, qu'il a refusé, mais il a accepté une mission générale pour commettre un attentat en France. Hij toonde absoluut geen berouw. Non, il n'a jamais exprimé de regret, jamais. Hij verklaarde dat hij Frankrijk op de knieën wilde krijgen, maar dat is hem niet gelukt, benadrukte de Franse president Nicolas Sarkozy. Cet homme voulait mettre la République à genoux. De Republiek is niet gezwicht, niet geweken, niet aan het wankelen gebracht. Een bijdrage over Mohammed Merah. Zodra er nieuws komt uit Toulouse, zullen we dat uiteraard melden. Na Hero Brinkman zijn nu ook drie andere gekozen pvv opgestapt. Gisteravond besloten drie PVV-statenleden in Noord-Holland samen met Brinkman de partij te verlaten. Twee anderen blijven trouw aan de partij en de partijleider Geert Wilders. Verslaggever Martijs van der Wiel posten buiten bij het provinciehuis. Goedenavond. Goedenavond blijft u in de, PVV? de uitkomst van de beraad? Wij met z'n tweeën blijven PVV'er. De scheuring in de PVV-fractie wordt meteen duidelijk... als na 2,5 uur vergaderen en twee van de fractieleden de zonder de rest het pand verlaten. Danny van der Sluis en Joost van Hoof. Zij blijven de PVV trouw. En wij blijven sowieso de, de basis voor de PVV Noord-Holland. Is het voor u alleen maar het principe kwestie... de loyaliteit aan Wilders, aan de partij? Of bent u het inhoudelijk ook niet eens... Met de koers die Brinkman wil varen. Bijvoorbeeld over. Maar bij welke gratie zitten wij hier ook? Toch bij de gratie van de stemmers. Maar gaat het alleen daarom of ook wat Brinkman zegt over de islam en over het polemeld.nl? Nou ja, wij hebben hier in de provincie Noord-Holland natuurlijk hele andere standpunten als in de Tweede Kamer. Dus de islam is hier niet zo aan de orde. Het gaat niet om zijn koers. Nee, nee, nee. Nee. Is dit het begin van een scheuring binnen de PVV? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat de PVV voor de rest gewoon een, een heel sterk bolwerk is. Wij zullen een aparte groep gaan vormen binnen de provinciale staten van Noord-Holland. De rest komt later naar buiten. Minder overheid. Een Drie fractieleden overheid, kiezen ervoor om de PVV te verlaten. In de provincie. En om samen met Brinkman verder te gaan. Een van hen is Cora bot Koeman. Ik uh, vind het uh, zeer spijtig. Waarom heeft u nou voor Brinkman gekozen en niet ja. voor Wilder? We wachten natuurlijk allemaal. Nee, Heren voert het woord hierover. Ja, maar Alle u heeft die keus gemaakt. U moest kiezen ja, tussen Wilders ja. of Brinkman. Ja, nee, we, gaan, we, hebben, we zitten hier in de provincie... en we gaan dat beleid wat we hier hebben ingezet... dat gaan we voortzetten. En u bent het ook niet eens met Wilders... op de manier waarop je sommige dingen aanpakt. Ik, ik vind Geert Wilders... Uh, ik waardeer hem ontzettend. Maar we hebben hier een lijn in, uitgezet in Noord-Holland... en uh, daar ga ik mee verder. Met deze fractie. We hebben hier gewoon al heel veel werk verzet. En onder leiding van Hero kunnen we dat ook voortzetten, wat we hebben ingezet. Het is niet gelukt, meneer Brinkman, om iedereen mee te krijgen. Ja, nee, maar dat uh, was ook een, uh, een uh, taak die uh, ik me niet voor ogen had... dat die zou gaan lukken, eerlijk gezegd. Maar ik ben natuurlijk ontzettend tevreden dat uh, vier uh, statenleden uh, gewoon doorgaan... Ja, als uh, één groep. Maar dat zijn wel mensen die verkozen zijn met stemmen van kiezers... die waarschijnlijk een stem op Geert Wilders hebben uitgebracht... voor een groot deel of op de PVV... en niet op deze toen nog compleet onbekende mensen. Is dat dan geen kiezersbedrog? Nee, dat is geen uh, kiezersbedrog. Uh, ik heb u aangegeven dat wij uh, dubbelhard uh, gaan strijden... voor juist die waarde waarvoor deze mensen ge ge gekozen hebben. En ik wil u nog even opwijzen dat ook uit de recente peilingen... duidelijk blijkt dat meer dan de helft van de PVV-stemmen vindt ...dat er wel degelijk meer democratie moet zijn binnen de PVV. Dus met andere woorden, wij zijn wat dat betreft de enige echte bedieners van het gedachtegoed van het electoraat van de PVV. U zegt wij zijn de echte PVV. Ik ga inderdaad in de toekomst, in ieder geval in de provinciale staat, bewijzen dat wij inderdaad de echte PVV zijn. En die twee... Die dus alleen doorgaan zonder u? Daarvan wordt door GroenLinks hier in de Provinciale Staten al verteld dat het de twee meest redelijke personen waren van de fractie. Dat is ook waar. Zij waren de twee meest gematigde personen. En ja, wat dat betreft... Dus u was eigenlijk inhoudelijk ook niet zo eens met ze? Wij zijn in ieder geval buitengewoon tevreden dat ik deze mensen die het daadwerkelijke echte harde geluid altijd hebben laten horen. Dat we die kwaliteit hebben kunnen behouden in één groep gebundeld. En daar gaan we ook keihard mee aan de slag. Hero Brinkman, gisteravond in Haarlem. Hij neemt dus drie andere PVV-jas nu ex pvv jas mee. De directie van Philips gaat vandaag in het hol van de leeuw uitleggen... waarom een winstgevende fabriek toch deels dicht moet. Philips kondigde onlangs aan een deel van de productie... bij de TL-lampenfabriek in Roosendaal te verplaatsen naar Polen. Daardoor gaan zo'n 200 arbeidsplaatsen verloren in Nederland. Ron van Bade van de vakbond FNV-bondgenoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Philips gaat het proberen uit te leggen in het hol van de leeuw. Ik zei het al eventjes. Denkt u dat dat lukt om het uit te leggen aan de werknemers? Nee, dat zal uh, niet lukken. Althans, ja, ze zullen hun uitleg geven. Maar die uitleg die zal niet gedeeld worden of geaccepteerd worden door de mensen. Wat is hun uitleg, weet u dat? Nou, de uitleg is uh, vooral dat uh, de, de markt voor die technologieën waar ze het over hebben, dat die uh, verouderd is. Dat zij hun productie willen concentreren op een aantal plekken in de wereld. En uh, Nederland is die plek niet. Dat wordt Polen. Uh -huh. En komt er dan in Roosendaal niets anders voor in de plaats? Nee, er komt niets anders voor in de plaats. Dan uh, verdwijnen dus 200 van de 350 uh, mensen. Uh, het is een goed winstgevende fabriek. En uh, mensen die zullen het moeten hebben van een sociaal plan volgens Philips. Heeft dat ook te maken met ja, een slechte concurrentiepositie... die Nederland in dat opzicht af en toe heeft met landen als Polen... maar ook landen als China, dat bijvoorbeeld de loonkosten te hoog zijn... Ja, dat is een argument dat wel vaker wordt gebruikt. Maar ik wil hier even vooropstellen dat dit een zeer winstgevende fabriek is. Mm -hmm. Het probleem is dat Philips hier lange tijd niet heeft willen investeren met technologie, nieuwe innovaties. Er wordt gesproken over led. Maar die ontwikkeling van die led en de productie van led, dat zien we niet in Nederland. Daar gaan ze mee naar China toe, daar willen ze dicht bij de markten zitten. En ja, als het gaat over productie, dan willen ze ook op lage lonen, in lage lonenlanden zijn. Maar ik wil niet zeggen dat hier de lonen te hoog zijn. Ze moeten gewoon investeren in arbeidsproductiviteit... En nogmaals, het is een winstgevende fabriek. Maar ja, investeren in arbeidsproductiviteit, hoe bedoelt u dat? Moet er harder gewerkt worden? Nee hoor, er moet vooral ook slimmer gewerkt worden. En dat doen de mensen in Roosendaal. He, dus dat je ook uh, uh, meer kan automatiseren, zodat die arbeidsproductiviteit toeneemt. Dan uh, kun je die lonen ook makkelijker terugverdienen. Uh, en dat gebeurt ook. Nogmaals, het is een redelijk winstgevende fabriek. Dus er is eigenlijk geen reden om, de, om die fabriek uh, dicht te doen. Nee, en we begrijpen ook dat er nog afspraken liggen van, nog niet zo lang geleden, 2009, over duurzaamheid en toekomst in Roosendaal. Ja, dat is eigenlijk uh, is dat het meest erge punt. Uh, de mensen in Roosendaal die is lange tijd voorgehouden dat als zij maar klein en efficiënt blijven, als ze flexibel zijn, he, dat dan zij hier ook de productie zouden kunnen houden. En uh, mensen zijn dus eigenlijk echt op het verkeerde spoor gezet door Philips. En daarom kwam die uh, aankondiging, die kwam ook eens een klap in het gezicht. Mensen zouden geaccepteerd hebben dat ja, als de markt helemaal was ingestort... dat er dan minder verkocht werd. Maar hier wordt het werk dus verplaatst naar Polen. En dat zou absoluut niet gebeuren. Hm. Nou begrijp ik dat er eerder wel eens uh, ook offshoring heeft plaatsgevonden op deze manier. Bijvoorbeeld uh, de scheerkoppen van scheerapparaten die zijn toen naar China gegaan. Uh, maar die zijn weer teruggekomen, dat de kwaliteit wel tegenviel. Zou dat hier ook kunnen gebeuren, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Um, um, um, uh, als dit nu eenmaal weg is, dan komt dat, uh, dan komt dat nooit meer uh, terug. Ik hoorde ook vaak over dat uh, productie terugkomt, maar dat is echt mondjesmaat. He, ik uh, zie toch in de volle breedte, zeker in, uh, met de werkgevers waarin ...ik mee te maken heb dat heel veel werk naar, uh, naar China gaat. Vooral om de, dicht bij de markt te zitten, maar ook naar lage lonenlanden. Goed, helder. Nou, um, u gaat het wel gewoon aanhoren, neem ik aan, met z'n allen er, vandaag. Nou, we gaan, dat, we gaan dat in ieder geval aanhoren en dan gaan wij zelf bepalen hoe wij daarmee omgaan. We gaan gewoon voor werk in Nederland. Ja. En wat het, zou dat kunnen betekenen? U, u hoort dat aan en kijk, we kijken dan wat we gaan doen? Nee, vandaag beginnen we eigenlijk ook voor het eerst te gesprekken met Philips. En dan, uh, dan zullen wij moeten kijken of Philips... Uh, of wij ook echt gewoon een kans krijgen om te kijken of hier productie kan plaatsvinden. Want zover ik weet zijn er geen alternatieve plannen onderzocht. In ieder geval niet met ons besproken. En volgens mij is dat ook niet de manier hoe je Nederland met elkaar omgaat. Goed. Ron van Baden van de vakbond FNV. Dank u wel. Graag gedaan. Straks na half negen praten we verder over die offshoring, zoals genoemd wordt. En uitbestedingstrend met Henk Volberda, Hij is hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid. Hallo it er Moet je nodig weer eens bijgespijkerd worden, maar is er altijd wel een reden waarom het even niet uitkomt? Kom op, bij Computrain kun je nu beginnen. Dus als je jezelf en de rest een stap voor wilt blijven, doe dan wat 20.000 collega's ook doen en volg een opleiding of training bij Computrain. Computrain, de IT-opleider. Samsung, Sony, HP, Siemens. De beste merken elektronica shop je extra voordelig bij WKAM.nl. Nu met kortingen tot wel 250 euro. Dus bestel vandaag nog en je hebt het morgen al in huis. Eerst WKAM.nl Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie. Bij Atlon Carly's staan we al bijna 100 jaar van mobiliteit. In 1916 repareerden we auto's. In 1950 introduceerden we autoleasen in Nederland. En nu hebben we ruim 120.000 auto's op de weg. De komende jaren zorgen we dat Nederland in beweging blijft. Ontdek hoe op atloncarleas.nl. Daar vinden we onze mobiliteitsoplossingen. Zoals autotreincombinaties, flexwerken en onze duurzame autoregeling. Stap in. Atlon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 Zeker tot de middag geen treinverkeer rond Amsterdam. En Toulouse schudt er nog steeds in zijn woning. Het is half negen, Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er zijn grote problemen op het spoor rond Amsterdam en Schiphol. Door een technische storing in het bedieningssysteem... is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk van en naar dit station. Dat was iets na zessen op Amsterdam Centraal. En die storing is nog niet voorbij. Spoorbeheerder ProRail weet ook nog niet wanneer de treinen weer kunnen rijden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 dat we in ieder geval de hele ochtend hier last van gaan hebben. Want zelfs als we nu de oorzaak zouden vinden en we snel kunnen herstarten... dan merk je toch dat het een aantal uren gaat duren... voordat het treinverkeer weer helemaal volgens het spoorboekje gaat rijden. En niet alleen Amsterdam en Schiphol, ook onder meer Leiden, Almere en Utrecht... hebben last van die storing. Die zit ergens in het bedieningssysteem van seinen sc en wissels. En ProRail raadt reizigers van en naar Amsterdam aan... om alternatief vervoer te regelen. In de vorm van bus... In de vorm van de auto of eventueel de fiets, als dat kan in de stad. Kijk, businzet is heel lastig voor zulke grote groepen, aantallen reizigers. Dus in de komende uren, gedurende de ochtendspits, zal in ieder geval alternatieven voor moeten worden gezocht. De website van de NS is wegens de vele bezoekers overgegaan op een versimpelde versie. Reizigers kunnen nog wel steeds zien waar de storingen zitten en gebruik maken van de reisplanner. De omzingeling van het huis van de Schutter in Toulouse is de tweede dag ingegaan. De 23-jarige Mohamed Mera weigert nog steeds zijn woning uit te komen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Guéant, houdt er rekening mee dat Mera met een wapen in de hand wil sterven. En het kan ook zijn dat hij al dood is, zei Guéant tegen de krant Le Figaro. Mera wordt verdacht van drie aanslagen met in totaal zeven doden.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 Ik zeg een grens. Ja, als je zelf niet meer kunt functioneren omdat je zo bedreigd wordt... dat het voor jouzelf ook gevaarlijk wordt... dan moet je als hulpverlener een grens stellen. En dan moet je zeggen tot hier en niet verder. Ik, ik, ik hou ermee op. En bij die afweging speelt mee hoe ernstig iemand gewond is. Het kabinet maakt zich grote zorgen over agressie in de zorg... en heeft samen met werkgevers en werknemers een actieplan opgesteld. Politiebond ACP vindt de straffen die Utrecht hooligans hebben gekregen te laag. Voorzitter van de kamp begrijpt niet dat een groot deel van de ruim 70 relschoppers wegkomt met een taakstraf. De ACP ziet liever dat de rechter straffen uitdeelt en daarom pleit de bond voor minimumstraffen. Eind vorig jaar braken er rellen uit na de wedstrijd Utrecht-Twente. Agenten en de ME werden bekogeld met vuurwerk, fietsen en stenen en een aantal van hen raakte gewond. De meest gezochte man van Australië is na een klopjacht van zeven jaar opgepakt. De politie vond de van survival-expert in een hutje op een berg bij Sydney. Meer dan twintig politiemensen hadden het huis waar hij zat omsingeld, vertelt de politie. Hij then quickly retreated back into the house and uh, attempted to exit through a further uh, exit out out towards the back. The uh, police then again confronted him on that side because we'd had the building contained and. Uh... De man beschool zich jarenlang in de wildernis... en hij bivakkeerde onder meer in een dierentuin. Daar had hij fruit en vlees dat voor de dieren was bedoeld. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het hele land is het zonnig en de laatste mistbanken zijn verdwenen. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en op dit moment is het een graad of acht. In de ochtend stijgt de temperatuur snel... Vanmiddag zijn de zon volop. In grote delen van het land stijgt de temperatuur naar 17 of 18 graden. In het zuidoosten wordt het zelfs nog wat warmer, met vanmiddag 19, mogelijk 20 graden. Maar de wind draait vanmiddag iets meer naar het noordoosten, waardoor het in het noorden aan de kust door een frisse wind van zee 13 of 14 graden wordt. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het ongeveer even warm. Ook in het weekend lente weer, met alleen zondag, een iets lagere middagtemperatuur. ANWB-verkeersinformatie. Bij Amsterdam verloopt de ochtendspits veel drukker dan gebruikelijk. Heeft te maken met de seinstoring daar. In totaal staat er nu 230 kilometer file. Op de A1 Apeldoorn-Duitse grens is in beide richtingen bij Hengelo de linker linkerrijsschok dicht. Heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Heeft aan lading fruit en groente verloren. Richting Duitsland staat vanaf knopend Buren 7 kilometer. Andere kant op staat tussen Oldenzaal-Zuid en Hengelo 5 kilometer. Dan de drukte bij Amsterdam. Langere files momenteel op de A7... Hoorn richting Zaandam. Tussen af en Knoop en en Zaandam 14 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Badhoevedorp 15 kilometer. De N279 Den Bosch-Helmond is in beide richtingen dicht... tussen Den Dungen en Berlicum. Dat heeft te maken met de ernstige aanrijding. En van en naar Amsterdam rijden voorlopig geen treinen. Dat heeft alles te maken met de zijnstoring. Fiscale veranderingen voor zijn is prettiger dan erachteraan hollen. Dit was de F uit het alfabet van Alphabet. Alphabet Autolease, verrassend voorspelbaar. Alphabetautolease.nl. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie. Freek, ik tel één, twee ontslagzaken en nog drie juridische kwesties die haast hebben. Wat gaan we doen? Fundamenten verzwakken, springstofplaatsen, omgeving afgrendelen in de lucht in met de hele bende. Um, en die twee incasso's? Aanmatig uitsorteren en de in. Als sloopbedrijf rek je niet met slopen alleen. Bij juridische kwesties bijvoorbeeld. Daarom is een rechtspartner van DAS. Juridisch advies voor een vast bedrag, inclusief incasso-dienstverlening. Kijk op das.nl slash ondernemer of bel uw tussenpersoon en krijg nu 10% korting in het eerste jaar. DAS. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Uniek portret van de beruchtste TBS'er van ons land. Weet je, ik heb een leven genomen en als ze mijn leven hadden willen hebben, dan hadden ze het moeten nemen. John van Tamelen over zijn ruim 20-jarig verblijf in de TBS. En over de meest praakmakende ontsnapping uit de TBS-geschiedenis. Jullie hebben hulp gekregen van binnenuit? Ja. Vanavond in de vijfde dag, vijf over negen, Nederland 2. Hevert. Opstaan. Oh, uh, Doe jij maar eerst. Hmm. Waarom moet ik altijd als eerst? Nou, gewoon omdat ik nog slaap. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft... en al helemaal geen tijd heeft om ochtends naar Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld...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 Goedemorgen, het is uh, acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nou, u weet het inmiddels wel, het is een grote seinstoring. En daar heeft het treinverkeer uh, in en rond Amsterdam veel last van. Maar Robin Visser is op uh, Amsterdam Centraal op zoek naar alternatief vervoer. Maar Robin, is dat voorhanden? Uh, het antwoord is klip en klaar: nee, Marcel. Er is geen alternatief vervoer. Er worden geen bussen ingezet. Ik moet je zeggen dat ik daar toch wat verbaasd over ben. Ik ben hier vanaf vanmorgen zes uur. Toen heb ik een aantal jongens gesproken die al vanaf vier uur... hier op het Centraal Station op een trein naar Rotterdam stonden te wachten. Toen reden er al geen treinen meer. Uh, vanaf zes uur zijn er mededelingen gekomen dat er een storing was. Daar is het dan verder bij gebleven. De borden zijn ook nog steeds leeg. Op de taxistandplaatsen staan veel mensen te wachten... die bijvoorbeeld naar Schiphol moeten... En ja, ik ben natuurlijk maar een leek, maar ik zou denken dat als een storing s'nachts begint... dat je dan misschien wat bussen kunt gaan regelen om alternatief vervoer te regelen. Maar ik heb het net nog even aan een informatiemevrouw van de NS gevraagd. Worden er bussen ingezet? Nee, er wordt geen enkele bus ingezet. En daar moeten de reizigers hier op het Centraal Station het mee doen. Hmm. Nou, wij gaan maar eens even naar de NS dan. Erik Trindhamer, goedemorgen. Goedemorgen. Er worden bij geen de, bussen ingezet, de, uh, klopt dat? Ja, um, wij zetten als mogelijk altijd bussen in. Zo ook vandaag. Maar de eerste prognose was dat dit om 7 uur verholpen zou zijn. Als je dan een gemiddelde reistrein waar 1200 forensen in zitten, daar bussen voor wil organiseren, is dat simpelweg op dat tijdstip niet mogelijk. Wacht eens Omdat, even, even naar de prognose meneer Trindhamer. Omdat, Want die Omdat, komt om, van ProRail, neem ik aan. Ja, ja de prognose stond vanochtend op 7 uur. en Dat is ook helemaal niet zo raar er wordt een, uh, een nieuwe test gedaan en men denkt, van, nou om zeven uur moet het dan weer kunnen... dan hoop je om een uur of negen een normale dienstregeling te kunnen rijden. Als je dan op dat moment bussen gaat regelen... A, komen die dan niet? Uh, B, kan je niet voldoende bussen regelen om pak een beetje twaalfhonderd man die in een forensentrein zitten... en dat maal een aantal keer om daar zoveel bussen voor te regelen. Mm -hmm. um, dus dat is simpelweg niet mogelijk. En als je om zeven uur uh, weer je dienstregeling op kan starten... Uh, ja, dan kunnen die mensen met de trein weg en dan zijn die bussen daar uh, onderweg voor niks. Dan wordt de prognose naar negen uur gesteld. Ja. Dan denk je, we gaan kijken of we bussen kunnen regelen. Ja. Nou, op dat moment zit je met hetzelfde euvel, namelijk dat de spits enorm op gang komt. Dus al zou je je bus ergens vandaan willen halen, het is niet zo dat er een parkeergarage op schiphol nee. staat... Waar rijden met bussen Nee, We snappen het nou. probleem, meneer Trintham. Dus, dat dat zou heel mooi zijn. Ja. Op dit moment, want nu even terug naar de informatie van. Uh, nee, van meneer de aardig ik, ik wil nog. Nee, nee, nee. nee, we zijn ja. hier nog niet uh, over klaar, meneer Trintham. Want ah, u okay. zegt. U, u, u, daar is toch weer, dat idee krijg ik zomaar. Onduidelijkheid vanuit ProRail naar U toe en andersom. Want anders had u wel die bussen ingezet. Begrijp ik dat nou goed? Nee, er is helemaal geen onduidelijkheid. Hmm. Maar heeft u wel een appeltje te schillen nu met ProRail? Want u zegt, dat als ze die prognose niet hadden gegeven, hadden wij bussen ingezet. Nee, ik heb uh, geen appeltje te schillen met ze. Wat zij doen, is zij maken een hele goede inschatting over wat mogelijk is. En als het niet lukt, en dat kan, ja. dan wordt die prognose verschoven. Maar belangrijker is uh, dat reizigers nu ergens staan waar ze niet willen staan en ergens naartoe moeten Precies. waar ze niet naartoe kunnen. Dus wat we nu doen is zowel Polen als NS er zo hard mogelijk aan werken om die treinenloop weer op gang te krijgen. En dat is het meest belangrijke denk ik. Mm, en... Ja, nou ja, het meest belangrijke is dat de mensen nergens naartoe kunnen. En dat dat onder andere te maken heeft met de prognoses die gegeven zijn, die tot drie keer toe verplaatst zijn. Waardoor u uiteindelijk besloten heeft om geen bussen in te zetten en niemand een kant op kan, omdat ook nog eens de taxitarieven omhoog zijn gegooid. Dat is toch de situatie zoals we hem nu hebben, meneer Trindhamer? Nou, de situatie zoals we nu hebben is dat op dit moment geen treinen rijden tussen Schiphol en Utrecht en andere grote steden in, in het noordelijke deel, noordelijke deel van, van Nederland. Um, en dat proberen we zo snel mogelijk op te lossen. Ja. Maar meneer Trindhammer, om 8 uur ja. meldt ProRail bij ons dat het wel eens tot het middaguur kan duren. Dan kunt u toch alsnog proberen bussen te regelen? Of nou, niet? Dat, uh, als we dat zeker krijgen, op dit moment heb ik een prognose gekregen van 11 uur. En daar hou ik me op dit moment even aan vast. Ja, maar ik vroeg eigenlijk, had u dan nog niet bussen in kunnen gaan regelen om in te zetten? Stel je voor, in de meest ideale situatie, als je om half zes gebeld wordt... en er wordt gezegd, pas om drie uur vanmiddag is de treindienst weer normaal... dan ga je bussen regelen. Okay. Maar aangezien dat niet gebeurt, en Psst. om een hele logische reden... Uh, kunnen we op dit moment geen bus inzetten. Als dat mogelijk is, zullen we dat ook zeker doen. Nou is er toch wat onduidelijkheid bij mij over de prognose. Het spijt me zeer, maar uh, u zegt 11 uur. Wij hebben eerder te horen gekregen dat het rond het middaguur zal zijn. Ik hou mij vast op dit moment aan uh, wat er op TEDx pagina 751 staat. Die wordt onder andere gevoed door een communicatieteam van uh, Pro en van NS. En dat is mijn betrouwbare informatie waar ik op vaar. Huh. Uh, op uw eigen site, ns.nl, staat dat het middaguur zal zijn. Dan is dat net aangepast, heb ik dat nog niet gezien. Maar okay. dank voor deze update. Ja, het, het is toch een beetje onduidelijk meneer Trinta. hoe kan dat nou? De, de, on, de onduidelijkheid ligt volgens mij eerder bij u dan bij ons. Maar laten we die discussie niet aangaan. Belangrijker is dat wij straks mensen zo snel mogelijk weer terug kunnen brengen daar waar ze naartoe willen. En daar werken we op dit moment hard aan. Even dan naar de rest van het land. Want kunt u de gevolgen daarvan overzien? Uh, op dit moment is het zo dat er van en naar Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld geen treinen rijden. Dat betekent een trein die vanuit Amsterdam bijvoorbeeld naar Eindhoven zou moeten gaan, ja, die vertrekt niet vanuit Amsterdam. Omgekeerd rijdt die trein dan wel naar Utrecht, maar houdt daar op, keert daar en rijdt weer terug naar, naar Eindhoven. Ja, en, maar levert dat bijvoorbeeld dan in Utrecht, want dat is natuurlijk het belangrijkste knooppunt, veel vertraging op? Uh, er zijn een aantal treinen die dan wel worden geschrapt. Dat klopt, om wat meer ruimte te krijgen. Maar op dit moment loopt het treinenverkeer uh, vanuit Utrecht naar de rest van het land uh, wel. Erik Trinkthamer van de NS. Hartelijk dank voor uw dag, informatie. Goedemorgen. En zo de VVD wilde nog veel verder gaan in het voorstel... om het spreekrecht voor slachtoffers uit te breiden. Volgens de VVD zouden slachtoffers zich ook moeten uitspreken over de straf. Wordt u dus zo meer over? Eerst de verkeersinformatie. Jolanda van de Velde, Velden, ja, je gaf eerder al aan Jolanda... dat de problemen rond Amsterdam ook gevolgen hebben voor de weg. Is dat nog steeds zo? Nog steeds, ja. De dikke lange files op de A7 hoort Zaandam. Bij Knopen 14 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Badenhoedorp 15 kilometer. Maar je kan aannemen dat de andere wegen rondom Amsterdam... ook Vol staan. Uh, goed nieuws voor de A1, Apeldoorn richting Duitsland. Tussen Knopend Buur en Hengelo-Noord nog wel 7 kilometer. Maar inmiddels zijn de linkerrijsschokken de linker daar in beide richtingen weer open. De N279, rormont denbosch die is nog steeds in beide richtingen dicht. Uh, heeft te maken met een ernstige aanrijding. Inmiddels staat er tussen Vegel en Berlikum 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De onrust in Mali heeft geleid tot een staatsgreep. Gisteravond bestormden militairen het presidentiële paleis in de hoofdstad Bamako. Het begon volgens officiële verklaringen met muiterij van militairen die in het noorden van het land moeten vechten tegen opstandige Tuareg-stammen. Maar de muiterij breidde zich uit. En vanochtend verklaarden ze op de staatstelevisie dat ze de macht in het land hebben overgenomen. De in de hele hun composanten hebben ze besloten om hun respons te nemen. Om het regime inkompetent te maken. En de afweging van meneer Amadou Toumani-Touré. We gaan naar correspondent Pauline Bax De macht eh, hebben zij dus overgenomen. Hoe, hoe is de toestand nu op dit moment, Pauline? Ja, het is vrij rustig in de hoofdstad Bamako. Er wordt al wat uh, geschoten. En de meeste mensen die daar wonen, die komen nu niet uh, naar buiten. Die wachten even de situatie af. En die kijken natuurlijk ook naar wat er gebeurt op staatstelevisie. Of er dan nog andere verklaringen gaan komen over uh, wat er nou precies aan de hand is. Ja, en wat er aan de hand is misschien met de president Touré. We hoorden hem al even in dat stukje van de televisie uh, genoemd worden. Wat is er met hem gebeurd? Ja, Touré die heeft nog niets van zich laten horen. Een anonieme woordvoerder heeft dag gezegd dat hij momenteel veilig zit. Dus hij zal ergens in de hoofdstad zitten, maar waar, dat weet niemand. Ja, um, wat hebben ze tegen hem, tegen de president? Waarom zijn de militairen boos op hem? Nou ja, deze man die zei het al, zij vinden hem incompetent... Nou is het niet zo dat men in het buitenland hem als incompetent ziet. Het wordt gezien als een vrij goede president... die Mari echt op de rails heeft weten te krijgen de afgelopen acht jaar. Um, zij zijn, die militairen zijn boos omdat ze niet genoeg wapens hebben om de Tuarek in het noorden te bevechten. En die Tuarek in het noorden die zijn zeer goed bewapend omdat ze wapens uit Libië hebben mee kunnen nemen. Uh, na de val van Gaddafi. Dus die komen uit Libië, een deel daarvan althans. En uh, ja, die hebben allerlei uh, zwaar wapentuig bij zich. En die Marinese soldaten kunnen daar niet tegen op. En, en die Tuareks, wat, wat, wat, wat willen die Pauline? Die willen een eigen staat in het noorden. En uh, er zijn ook weer afsplitsingen binnen die Tuareg. Uh, sommige Tuareg willen een islamitische staat... en anderen willen gewoon een eigen staat voor de Tuareg... in het noordoosten van Mali... waar de Malinese regering niets mee te maken heeft. K Kun je overzien dat als uh, Tauré inderdaad definitief verdreven is... en de militairen het overnemen, wat dat zou betekenen voor Mali? Ja, normaal is het sowieso een hele lastige situatie, want je hebt die uh, opstand van de rebellen. Dan heb je ook nog al Qaeda in de Islamitische Maghreb. Dat is een splintergroep die buitenlanders heeft uh, gekidnapt en die uh, toerisme eigenlijk de nek om heeft gedraaid in het land. Uh, dus ja, er is eigenlijk al van alles aan de hand. En zo'n staatsgreep komt ontzettend slecht uit. Want in april zouden er presidentsverkiezingen worden gehouden. En uh, ja, die zouden gewoon gaan verlopen. Ook ondanks die opstand. Eind april. En uh, ja, Mali was op weg naar democratie. Maar daar is dus nu dus een, uh, dat is nu dus even misgegaan. Afrika-correspondent Paulien Baks over de staatsgreep in Mali. Wij gaan terug naar Philips, want u hoorde het een half uurtje geleden als u luisterde. Philips gaat een deel van de productie van de TL-lampenbuizen verplaatsen van Roosendaal naar Polen. Offshoring heet dat. Werk dat verdwijnt naar landen met lagere lonen. Dat gebeurt natuurlijk al jaren, maar eh, ja, het is altijd wel zinnig. Eh, kun je je afvragen? En kunnen we er ook iets tegen doen? In ieder geval iets wat de vakbond zich afvroeg een half uur geleden. We gaan het er nu over hebben met Henk Volberda. Hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Volberda, goedemorgen. Goedemorgen. Wij spraken de vakbond een half uur geleden. Ze zeiden, ja, we gaan toch proberen hier iets tegen te doen. Kunnen ze daar iets tegen doen? Um... Nou, op lange termijn wel. Op korte termijn is het natuurlijk heel erg uh, lastig omdat uh, toch steeds meer uh, bedrijven, met name ook uh, productieactiviteiten, verplaatsen naar vaak vaker opkomende economieën. Omdat daar gewoon uh, ja, de arbeidskosten, de loonkosten vele malen lager zijn. En u zegt uh, steeds vaker. Het, het gebeurt dus, dus nog steeds. We dachten dat de trend een beetje misschien voorbij was, maar dat is het niet zo. Nou, je moet je zo voorstellen. Het is met name in de jaren 80 en 90 begonnen met, name met productieactiviteiten. Ja. Um, uh, dat uh, is gestaag toegenomen. Uh, maar in de laatste tijd, de, de laatste uh, tien jaar, zien we dat met name ook steeds meer kennisintensieve activiteiten, zoals... Uh, IT en met name ook onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten... verplaatst worden naar opkomende economieën. Hm. Nou gaf uh, woordvoerder van de vakbond bij ons aan... dat de fabriek winstgevend is. En dat dat te maken heeft met ja, het feit dat Philips inzet op de led... en dat ze de ja. oude technologie dan naar Polen willen brengen. Heeft dat dan ook iets met loonkosten te maken... of heeft dat meer met het verplaatsen van uh, productie te maken? Nou ja, Philips wil gewoon aan productie... Uh, activiteiten uh, concentreren in, uh, een, in een beperkt aantal uh, plaatsen. Mm -hmm. uh, dus uh, voor Europa hebben ze hier dan gekozen voor, voor Polen. Het gaat dan met name om wat meer oude technologieën, zoals u zei, hè? de, de TL-buizen en de uh, spaarlampen. Um, ja, dat is met name de, de, de drijver daarvoor, is met name toch, uh, toch, toch loonkosten. Um, dat, daar, ja, kijk... Wat, wat kun je daartegen doen? Ja, je zou eigenlijk moeten zorgen dat. Uh, dat uh, de loonkosten in Nederland zijn natuurlijk veel hoger. Maar je zou moeten zorgen dat de productiviteit van de Nederlandse medewerker veel groter is. Uh, doordat zo'n toevoegde waarde groter is. Hm. En u zegt de, de laatste tijd, of de laatste tien jaar, al zien we dat ook hoogwaardiger werk wordt verplaatst naar lage lonenlanden. Wel, gebeurt dat wel tot naar tevredenheid? Nee, kijk, we hebben onderzoek gedaan of de bedrijven nou echt tevreden hierover zijn. En Dan zie je dat tot 85% van die bedrijven heel erg ontevreden zijn over de verplaatsing van die activiteiten. Dat is bijna allemaal. Ja, nou ja, omdat eigenlijk de, de kostenbesparingen... die worden wel gerealiseerd, maar toch lager dan verwacht. Omdat er toch allemaal kosten niet inbegroot zijn. Bijvoorbeeld uh, extra logistieke kosten, extra coördinatieproblemen... met name uh, taalproblemen. En wat ook heel belangrijk is, ja, die loonkosten zijn wel lager... maar de stabiliteit in de arbeidsmarkt is in die opkomende economie natuurlijk veel lager... en je hebt daar elke drie maanden wel een nieuwe uh, loonsonderhandeling. En dat zijn eigenlijk dingen waar men niet rekening mee houdt. En daarom zien we de laatste tijd ook wel wat voorbeelden... van wat we heel mooi noemen, backshoring. Dat bedrijven ja, door toch teleurgesteld zijn... en uiteindelijk toch besluiten om die activiteiten weer naar Nederland te halen. Maar, uh, dan begrijp ik het niet helemaal. Waarom blijven bedrijven dit dan toch steeds doen, meneer daar Als de kwaliteit soms tegenvalt... als zo steeds maar weer onderhandeld moet worden over de loonkosten... Dus, nou ja, het allerminst zeker is dat dingen hetzelfde blijven. Waarom doen ze het dan? Ja, nou ja, bijvoorbeeld... De scheerkoppen die zijn weer teruggegaan naar, naar, naar Drachten. Ook de haardrogers in, de, in China van Philips. Daar zijn ook heel veel problemen mee. Die gaan ja. waarschijnlijk ook weer terug. Waarom ze het doen is, omdat dit toch ook een beetje... ja, Ik zou het wel een beetje kuddegedrag willen noemen. Ja, heel veel bedrijven denken van... ja, Wij moeten onze activiteiten verplaatsen... omdat onze concurrenten het ook doen. En omdat je daarmee vaak vaste kosten variabel kunt maken. Um, en uh, voor sommige bedrijven die al heel veel ervaring hebben en al een sterke internationale oriëntatie hebben en vaak hebben samengewerkt met buitenlandse bedrijven. Ja, die zijn vaak meer succesvol uh, dan, uh, dan bedrijven die wat minder ervaring hebben. Uh, ja, maar we moeten, ja, je moet er echt rekening mee houden dat, uh, ja, dat, dat, dat het, het, het, de berekeningen vaak uh, toch erg uh, tegenvallen. En ja, kijk, als het dan gaat over de vakbond, ik zou zeggen, ja, wij moeten juist zorgen dat uh, Nederland, uh, dat de Nederlandse medewerker, uh, ja, dat die met name de productiviteit uh, omhoog gaat. Mm -hmm. En dat kun je inderdaad doen door slimmer te gaan werken. En uh, ja, daar zijn ook wel voorbeelden voor, van bijvoorbeeld uh, uh, binnen DSM anti-infectives waar ze penicilline -markt maken. Nou, dat is een ontzettend competitieve markt. Uh, daar zie je dat ze daar zijn gaan werken met zelforganiseerde teams. Minder managementniveaus. En uh, dat ze in staat zijn om hun uh, productiviteit jaarlijks met 12% te verhogen. Okay. Ja, en als je dat laat zien, ja, dan kun je ook het management overtuigen. Om te zeggen, nou, dit kunnen we gewoon heel productief in Nederland doen. Nou, dan moet de vakbond maar even langs bij DSM. Meneer Volbedaar, dank u wel voor uw uh, analyse. Graag gedaan. Henk Volbedaar, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid. Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Tweede Kamer wil het spreekrecht voor slachtoffers in hun rechtszitting verder uitbreiden. Staatssecretaris Steven van Justitie werkt al aan een wet die dit spreekrecht van slachtoffers of nabestaanden moet regelen. Maar het voorstel van de staatssecretaris gaat niet ver genoeg. Daar gaan we over praten met VVD Tweede Kamerlid Art van der Steur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat stelt u voor meneer van der Steur? Nou, wij vinden dat met name slachtoffers van ernstige uh, gewelds- en zedemisdrijven in die rechtszaal... eigenlijk de volledige vrijheid moeten hebben om te zeggen wat ze willen. En waarom? Nou, omdat op dit moment uh, veel slachtoffers mij hebben verteld dat ze het heel frustrerend vinden dat ze alleen maar mogen praten over wat het, uh, het misdrijf met hen zelf gedaan heeft. Maar ze mogen bijvoorbeeld niks zeggen over uh, de behandeling die ze gekregen hebben door de politie of het openbaar ministerie. En met name mogen ze ook niet zeggen wat ze vinden wat uh, de verdachte voor straf zou moeten krijgen. Zo, dan gaat u wel weer een stapje verder. Als dat ook aangegeven mag worden, meneer Van der Steur. Ja, maar het, wat, wat ik heb ervaren is in alle gesprekken die ik met slachtoffers uh, voer... is dat de mensen die die behoefte heel dringend hebben... en dat het uh, in Nederland niet is toegestaan. Terwijl het in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland, heel gebruikelijk is... dat slachtoffers dat wel uh, mogen doen. Ja, dus maar ik... beloof je dan niet iets wat je misschien helemaal niet waar kunt maken? Want die mensen mogen dan weliswaar aangeven... in ieder geval hoeveel straf ze vinden dat er moet komen. Maar de rechter, ja, die heeft zijn eigen oordeel natuurlijk. Dat kan tot enorme teleurstellingen leiden. Ja, maar dat, is een keu dat begrijp ik en dat is overigens een terechtpunt. Uh, aan de andere kant is het nu zo dat mensen, dat slachtoffers volgens mij aangeven, dat ze heel gefrustreerd raken van het feit dat ze eigenlijk helemaal niks mogen zeggen. Mm -hmm. Terwijl ze dus wel die behoefte hebben om aan te geven aan de officier en aan de rechter wat zij vinden, uh, gegeven ervaring die ze hebben, wat die uh, dader of die verdachte zou moeten krijgen. Maar heeft dat zin als leken zich daarover uitlaten en die natuurlijk altijd een veel hogere straf uh, wensen omdat het hunzelf aangaat? Nou, dat blijkt, het onderzoek, dat blijkt het onderzoek wel mee te vallen, dat, dat mensen dat altijd, altijd hoger is. Natuurlijk, in een aantal gevallen is dat zeker het geval. Maar wat kan het voor kwaad als dan ook de rechter en de officier uh, aan de slachtoffers kunnen uitleggen... dat om een aantal redenen die nou eenmaal gewoon voortvloeien uit de wet, uh, die wens niet kan worden gehonoreerd. Dat maakt het in ieder geval dat het slachtoffer merkt dat er wel naar geluisterd wordt en ook wordt uitgelegd waarom het niet kan. Ook andere partijen in de Tweede Kamer hebben ideeën hè, over het verruimen van het spreekrecht. Er is veel discussie over. De PvdA stelt voor dat niet alleen familie van het slachtoffer namens het slachtoffer moeten kunnen spreken. Maar bijvoorbeeld ook de buurman als je dat wil. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, als, als, als die buurman. Wat wij vinden is dat als zo'n buurman. Uh, of bijvoorbeeld een vriend of een vriendin. een hele bijzondere relatie heeft met, een, uh, met iemand die bijvoorbeeld overleden is. en de behoefte voelt om daar iets over te zeggen. dan, dan vinden wij ook dat, daar, uh, dat het een goed uh, punt zou zijn om daar ruimte voor te maken. We moeten aan de andere kant. Uh, wel ook. Uh, we hebben ook nog een belang dat we willen dat strafzaken. ook in het belang van slachtoffers. en met name staande daarvan. zo snel mogelijk plaatsvinden. en uh, niet, niet overdreven lang duren. Maar uh, dat is wel een punt waar de VVD ook in de, in de inbreng die wij vandaag leveren. Uh, Vragen over heeft gesteld. Nou, we zijn benieuwd naar het debat. Art van der Steur, dank u wel. Na negen uur laatste nieuws over de seinstoring en dus de problemen voor het treinverkeer in en rond Amsterdam in de wijde omgeving. Hoort u, Marco, weer is op het centraal station in Amsterdam. En we spreken met de artsenorganisatie KNMG die nog wel wat te zeggen heeft over het voorstel van het kabinet om zorg te staken als de hulpverleners met te veel agressie geconfronteerd worden. Bekervoetbal op radio 1. Vanavond om half negen. Kunnen nog een goede voorzet of terugleggen op 100? Aanzet, heer Akwe. voorzet. Ja, hij ziet erin. Bekervoetbal bij de NOS. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren? Vooral nuchter, vinden wij bij Robeco. Gericht op zoek gaan naar bedrijven die leveren wat we elke dag nodig hebben. Zoals voeding en energie. Juist die bedrijven hebben stabiele resultaten laten zien. En zijn naar verwachting minder gevoelig voor koersschommelingen. Kies voor stabiliteit. Ga naar robeco.nl slash verantwoordrendement. Robeco, die investment engineers. Het zijn niet echt tijden om financiële risico's te lopen. Maar dat doet u wel als u met een sterretje in uw ruit blijft rijden. Want nu is reparatie meestal nog gratis. Maar wordt het een scheur? Tja, dan wordt het een heel ander verhaal. Met niet zo'n happy end. Wacht niet tot het te laat is. Maak een afspraak met Carglass. Dat is service en huis op het moment dat het u uitkomt. Zo bespaart u niet alleen geld, maar ook nog eens een hoop tijd. Net wat meer doen. Dat doen we graag bij Carglass. Carglass repareert. Carglass vervangt. Bloedverwanten, de dramaserie over de eigenzinnige familie De Winter. Als je maar wel dat archief inkomt, hè? dat archief is van mijn vader. Ik ben ervan ingehuurd, ja, niet door mij. Dat komt toch in de publiciteit, dan gaat het bedrijf kapot. Prima! Bloedverwanten, vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1. Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren... is hartstikke goed voor uw bandsoffverbruik, maar ook wel een beetje saai. Als u sportiever gaat rijden, maakt de motor ook meer toeren en daarmee gaat het verbruik weer omhoog. Daarom heeft BMW een achtertrapsautomaat ontwikkeld die onopgemerkt schakelt en in combinatie met de Twin Power Turbo Motor altijd een surplus aan power voorhanden heeft. Deze zuinige en snelle achtertrapsautomaat krijgt u tot uiterlijk 31 maart standaard op de 1, 3 en 5 serie. Ga nu dus snel naar de BMW-dealer. BMW maakt rijden geweldig. Dit is Radio 1.